Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een pro-Palestijnse protestactie in Nijmegen morgen wordt verboden. Mensen waren van plan om tijdens de Vierdaagse te gaan controleren of er wandelaars met Israëlische vlaggen zouden lopen. Die zouden ze dan vriendelijk vragen om weg te gaan uit Nijmegen. Burgemeester Bruls ziet dat niet zitten. Demonstreren mag, maar andere mensen op een parcours gaan aanspreken... gaan tegenhouden en misschien zelfs zeggen je moet weggaan. Dat beschouw ik niet als een demonstratie dat heb ik ook laten uitzoeken. Dat is gewoon geen demonstratie, dus dan val je ook niet onder demonstratierecht. De Vierdaagse begint morgenochtend vroeg. Er lopen altijd veel militairen of wandelaars uit andere landen mee... die dan ook vlaggen bij zich hebben. Donald Trump wordt officieel dé man van de Republikeinen. Bij het partijcongres is hij net benoemd tot presidentskandidaat. Ook is duidelijk wie zijn running mate wordt, zijn vice-president, als hij wint. Dat is James David Vance, een senator uit Ohio. Wielrenner Pogachar is nog altijd boos op de man die chips in zijn gezicht gooide... tijdens een toeretappe afgelopen weekend. Hij noemt het geen fijne ervaring en zegt dat de chipsgooier over een grens is gegaan. De man van 32 was stom dronken en bracht de nacht door in de cel. Het zou een revolutie kunnen zijn in de schutterswereld. Biologisch afbreekbare kogels. Op het Oud-Limburg-schuttersfeest wordt duizenden keren geschoten. En al dat lood moet daarna weer opgespoord en verwijderd worden. Achter de doelen staan daarom kogelvangers. Maar Django vindt dat helemaal niks, zegt hij tegen L1. Kogelvangers zijn duur. Veel meer moeten met opzetten. En het gewoon nog angst. Daar heb je meer shittering erin, daar heb je een achter het doel. Het heurt voor mij gewoon minder bij die traditie. En daarom is hij zelf aan de slag gegaan met het ontwikkelen van biologisch afbreekbare kogels. Die kunnen gewoon blijven liggen. Hij heeft al dertien prototypes gemaakt, maar het idee is nog lang niet klaar om gebruikt te worden. Op de schuttersfeesten van volgend jaar moeten ze het dus nog met lood doen. Het weer, regen trekt vanuit het zuiden over het land. Soms zit er ook onweer bij. Vannacht is het een graad of 16. Morgen begint de dag droog met zon, maar later toch weer nat. Dan is het 18 tot 21 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze zevende aflevering van Play It Loud Live. Het programma dat speciaal is gewijd aan de muzikant achter onze favoriete muziek. En met onze biografische interviews praat ik met de muzikant over zijn of haar carrière. Hoe het allemaal begon, de achtergrond van de muziek, inspiratie en invloeden. En draai ik tussen de gesprekken door uiteraard ook een selectie muziek. Ik zit hier vanavond dus met de uit Haarlem komende zanger en gitarist Sen Govers... van de death metal band EcoSight en de deathcore bands Deep Roots en Colombian Necktie. Bedankt dat jullie... Jullie met ons het tweede uur zijn ingegaan. En als je net pas hebt ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. En dit uur gaan we het uitgebreid hebben over Stens deathcore projecten... Deep Root en Colombian Necktime, met name Deep Root dus. En de eerst eerstgenoemde kwam net voorbij als uuropener met de single Mimic. Sten, nogmaals reus bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn vanavond. Ja, thanks. Ja. Thanks dat ik hier mocht komen. Ja, graag gedaan. Uh, hopelijk heb je het naar je zin. Ja, absoluut. Uh, ja, super, super. Uh, zoals gezegd gaan we dit uh, eerste uur dus hebben over jouw deathcore projecten. Nou ja, eigenlijk jouw deathcore project, want, uh, Columbia Necktime. Dat is niet echt uh, meer jouw ding nu dus. we uh, met een relatief nieuwe band, dus Deep Root. Uh, waar op 20 april de titeloze EP van is verschenen. Uh, we hebben net al de eerste single Mimic hiervan gehoord. Uh, ja. Kun je mij even vertellen wat Deep Root muzikaal precies inhoudt? En wanneer ben je met deze band begonnen? Uh, Deep Root uh, begonnen ergens vorig jaar, 2023. Uh -huh. uh, met uh, mijn vriend Morgan en Max... En dat, ja, dat was eigenlijk uh, voornamelijk de line-up. Ja. En toen kwam gitarist Danny er nog bij. En toen hebben we eigenlijk, ja, we wouden met elkaar weer een beetje deadcore gaan maken. Zeg maar, dat deed ik al een beetje in 2015. Uh -huh. uh, maar hij heeft ook een hele tijd stilgelegen. En uh, nou ja, zodoende zijn we, weer, uh, zijn we het weer op gaan pakken vorig jaar. Hebben we eigenlijk alles zo veel mogelijk geheim gehouden. En toen uh, kwam in januari, uh, 13 januari, kwam, uh, kwam dit nummer uh, Mimic uh, uit. Ja. En gewoon met de videoclip erbij. Uh, met alles gewoon helemaal geregeld: content, alles al behind the scenes ja. gemaakt. En dan uh, gewoon het in één keer uh, neerdroppen. Ja. En uh, tot zover uh, voor goed succes geleid, denk okay, ik, uh, ja. in de scene. Veel, uh, ook veel views uh, gekregen? Ja, de... ja, ja, op zich wel. We hebben het wel via een promotie gedaan, maar uh, ik ben nog steeds verbaasd dat dit project uh, zo opgepakt wordt in, ja. in de core scene. En de core scene leeft net als de old school scene. Uh, heel erg in Nederland. Is super erg supportive. Ja. Uh, bestaat uit super veel goede bands nu. En uh, ook bands die elkaar allemaal supporten. En ja. de fans ook die elkaar allemaal supporten. Ja, en de bands supporten. Dus dat is, ja, is super belangrijk. Maar ja. dat was uh, voorheen was dat niet zo... En nu is het echt heel erg open. Voelt echt als een hele goede community. Ik ben blij dat ik daar uh, part uh, van mag zijn. Ja, heel tof. ik kan me voorstellen inderdaad. Zeker tof. En uh, in de muziek uh, horen je ook uh, wat elektronische invloeden. Ja. Yes. Uh, uh, van waar de keuze om dat erin te verwerken? Mm, ja, toch wat geïnspireerd op een beetje de, de hypermoderne... nu metalcore, deadcore achtige uh -huh. bands uh, uit Amerika denk ik. Een beetje Chelsea Green, Darko US, Brand of Sacrifice... Een beetje de opkomende deadcore namen daar vandaan. Uh, ja, die hebben ons zeer geïnspireerd. Dus vandaar ook een beetje de elektronische en effectachtige uh, dingen erin. Dat is natuurlijk heel anders dan dat wat Site is. Dat ja, het is echt ja, dat gewoon uh, plug and play, is, zeg maar. Ja. En Deep Root is echt meer uitgedokterd en uh, spelen met een backing track uh, van front ja. to back. Zit het helemaal vol met gekke effecten ja, en uh, dat experimentele ook. Ja, ja, ja. En echt een beetje die sci-fi, uh, sci-fi rand, een beetje dat AI randje eraan. Ja. een beetje dat futurist. Christische... Een beetje ook ethisch achtig uh, kwam er een beetje. Ja, ja, ja. Weet je, dat 8-bit 90's-achtig. Ja, ja, want dat zag ik ook uh, voorbij komen op je, ja. op je Facebook uh, van Deep Root inderdaad. Absoluut. Een beetje game-achtige ja. Deep Root dingetjes en zo. Ja, gedaan. zeker. Ja. Ja, ja, ja. We wouden echt een aesthetic neerzetten met Deep Root, ja. zeg maar. Dus het, het moest, niet, moest niet alleen een band zijn van, we gaan nummers droppen en dan gaan we nee. kijken waar het heen gaat. Echt alles voor deze uh, band onderscheiden is over, uitgedacht. Ja. Ja, ja, zeker. En inderdaad om je te onderscheiden, maar we slaan elkaar ook echt de hersens hiervoor in. Ja. Om het zo, gewoon zo goed mogelijk te maken. En het Details zijn waar waar jij misschien niet eens op let, bijvoorbeeld, nee. of waar de luisteraars niet eens op letten, maar nee. uh, ja, dat, dat ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja, maar. ja, ja. Iedereen trekt gewoon keihard aan dit project, dus ik ben ja. super trots dat ik, uh, ja, dat ik dat ik uh, deel mag zijn van, van dit project met echt mijn ja. allerbeste vrienden. in uh, ...in de scene en in, in deze muzieksoort. Uh, dus uh, ja, ja, de passie zit echt heel erg achter dit project. Daar ben ik heel blij mee. Ja, zeker. Heel belangrijk en uh, mooi om te horen ook. Uh, de EP bevat in totaal uh, vijf tracks... ...met een totale speelduur van een kwartier. Relatief korte uh, nummers. Uh, yes. Dus in vergelijking met uh, gemiddeld langere nummers van EcoSite. Mm -hmm. Is dat een kenmerkend aspect binnen de Deathcore... ...of heb je daar bewust voor gekozen... Kort maar krachtig, zeg maar. Mm, ja, ik denk, ik denk een beetje voor beide. Ik ben niet de main songwriter van, uh, van Deep Root. Dat is uh, mijn mate Morgan, onze guitarist. Okay. Yeah. Um, en eigenlijk weet je hetzelfde. Hè? Van we maken dat skelet en dan plassen we het oh, allemaal overheen. Ja. En dan komt er wat vets uit rollen. Uh -huh. Maar ik denk dat het in dit genre echt... Om die korte punch gaat. Ja. Gewoon heel erg. Dus daarom is het. Uh, we, we hebben een uiteraard een uh, grote repertoire al met Deep Root. En uh -huh. we zijn bijna klaar om uh, live-shows te gaan doen. Okay. We zijn praktisch al klaar. We zijn echt op eind Numbers van dit, die, van uh, dit jaar aan het mikken. Die zijn nog niet uh, uit. Die zijn niet uitgebracht zijn, zeg maar. Klopt, klopt. Gaan die nog verschijnen? Of is het Zeker er, is het ja, Zeker. Er komt nou, sowieso dit jaar nog een singeltje uit waar, okay. ik, uh, waar ik heel trots op ben. Oh, er okay. zitten hele vette guest vocalist op. Oh, wow. Dus dat, uh, dat wordt super vet. Maar uh, ja, dus we zijn echt uh, druk bezig met uh, de live-keihard uh, aantrekken en kijken. Ja aan het oefenen en ja alle nummers die moeten gewoon kort, punchy en ja. uh, en keihard zijn er staan iets een paar langere nummers op maar uh, ja, voor het is dus gewoon uh, weer een beetje drie minuten of zo ja dat klopt is uh, dus gewoon ja. drie minuten beuken en ja. dan uh, volgend nummer drie minuten beuken ja inderdaad en uh, dan is er vijftien minuten zo voorbij zeg maar ja <laughs> en zeker dan weer ja. op repeat. Absolut, ja ja <laughs> ja, ik ja ik hoop ja, het wel ik hoop het wel dat uh, denk ik wel <laughs> ik uh, even kijken hoor ik kreeg dus ja uh, ook al een, ik had het net al gezegd een beetje een jaren tachtig pijpen. als ik de t op je Facebook pagina voor de Band zag mm -hmm. heeft dat weer uh, te maken met die elektronische invloeden in de muziek waarmee je dit sfeertje wilt creëren? Of... Ja, ook. Ja, we willen het echt een beetje allemaal aan elkaar breiden, zeg mm -hmm. maar. Dat de esthetiek uh, van, van de band en de image van de band mm -hmm. uh, moet gewoon in een bepaalde toon zijn. Dus ja. er is misschien iets iets meer over nagedacht dan bijvoorbeeld Eco Side. Mm -hmm. wat toch echt weer een beetje ja gewoon gewoon die plug and play gaan en uh, lange haren en uh, echt old school zeg ja. maar. En uh, ja, Deeproot is gewoon meer. Denk ik uh, moet live ook een beetje een experience worden. Ja dat de mensen trigger zeg maar om, ja, op, om ja, te komen ja, naar, zeker. naar, de films. Ja, klopt. En, en de, de inspiratie voor de teksten en muziek op de EP zijn die ook een beetje afkomstig uit de 80 jaren of uh, mm. meer? Uh, ik denk een beetje sci-fi, wel een ja. beetje, ja, wel een beetje jaren 90 sci-fi nee. horror, 80 sci-fi horror, ook oh. wel gewoon. Ik ik ben gewoon ook een enorm. Ook weer Lovecraft. Uh, mm, ja, ook deels, deels, ja? deels wel en, uh, en, en of, deels niet. King dus, of zo. Ja en een beetje geïnspireerd op denk ik, een beetje zeg oh, okay. maar weet de creepypastas. Oh, ja. De SCP's, Slenderman de Slenderman-dingen ja, inderdaad. Ja, een ja, beetje ja. Dat het an analoge horror-VHS, ah, ja. uh, het hele ja. eerie-nare. Dat zie je dan ook weer in die videoclip een beetje terug van dat uh, ja. bewegende beeld of zo. Klopt. Weet je wel? Ja, dat klopt. Het doet me dan zeker. ook weer denken. Aan ja. Een beetje 90 horror-achtige. Absoluut, ja. absoluut. VHS bijvoorbeeld, ja. die film. Ja. Zeker, ja, ja, echt. Daar halen we zeker daar, uh, onze inspiratie ah, vandaan. En dat kom. een beetje koppelen met een beetje dat sci fi en ai randje Ja, dus dat, uh, ja. Dat is diep goed. All right. hoor. Uh, we, we hoorden dus de track Mimic uh, hiervan. Uh, wat kun je me vertellen over de achtergrond en de lyrische inhoud van dit nummer? Uh, Mimic gaat voornamelijk een beetje over double gangers. En mensen die ja, een beetje een soort internet horror verhaal. Ja, ja. Mandela, Catalog, Alternates. Een uh, ja, soort van als je een, ja, jezelf zeg maar, tegenkomt op een hele creepy manier. Uh -huh. Dat is Mimic, de ah. double ganger. Ja, ja. En, uh, niet geïnspireerd uh, op de horror mimic Nee, denk het niet. Nee, nee, nee, <laughs> dat nee maar hebben is losband. wel een leuke film ook ja. inderdaad. Ja, ja, maar het gaat over die kakkerlakken, toch? Ja, die ja, ja, ja, ja. Een ja, ja. leuke film ook, ja. maar uh, nee, dat, uh, niet, niet helemaal. Dit nee. okay. is een beetje, onze naam, Deep Root, komt ja. van de, de Dark Souls uh, games. Elden Ring en zo. Uh, ja? En uh, daar heb je ook een enemy in zitten. Dat is zo'n doos. Dat is ook een mimic. Hij komt volgens mij ook voor in, uh, in Dungeons Dragons. Ook een enemy okay. daarin. Maar het is een beetje een samenmoes van dat allemaal. oké oké. Goed. Ik ben er zelf niet bekend mee. Dus uh, maar uh, duidelijk. Misschien voor de luisteraars. Ja, precies. <laughs> Dat is misschien voor mijn tijd. Uh, <laughs> of na mijn tijd, bedoel ik. Uh, door naar het uh, volgende nummer en single van deze EP, Friends Eat. Die ga ik nu zo voor jullie draaien. Hiervan uh, releasen jullie een tekstvideo, uh, tekstvideo via Slam Worldwide op YouTube. Yes. En Een playthrough video zag ik ook nog. Uh, wat is uh, Slam Worldwide eigenlijk voor een uh, kanaal? Het is eigenlijk een, uh, een promotiekanaal op YouTube en mm -hmm. op Instagram, TikTok. Eigenlijk op alle social media platformen. En dat is eigenlijk een beetje meer voor de, voor de brutal deadcore slam, ja. metal en de deadcore. En de iets hardere metalcore, denk ik. Aha, okay. ja. uh, goed promotiekanaal om gewoon onder de ogen te komen van veel mensen in één keer. Er ja. dus, uh, zag al, al, al bandjes voorbij komen. Kun je een aantal noemen die uh, daar uh, onder andere genomen zijn in de kanaal? Nou, je hebt er best wel aardig wat. Ja. Uh, nou ja, goed, laatst was er bijvoorbeeld uh, Holo Construct. Dat is ook een maat van mij die maakt ook muziek en die heeft ook daar zijn plaatje op gedropt. En uh, ja, het is, je, kan, je kan het bijna zien als een soort modern label eigenlijk, ja, als ja. het ware. Dus die, die, die zoeken gewoon beentjes uit of je maakt een deal met hem en, en, uh, en hij released je, uh, je single. Uh, en en ja, dan de heb, de je, heb de... je iets meer uh, ogen op je, mm -hmm. op je muziek. Dus dat is gewoon een hele goede weg om je ja. muziek goed te promoten, vind ja. ik. Zeker als je in, in dat staatje valt. Een uh, beetje bij die bij die brutal uh, distant uh, heeft er ook op gereleased vroeger oh, okay. in een beginjaren dus uh, oh, wow cool ik had echt nog nooit wel van gehoord van nou nou ja, je kanaal maar als je dat, soort, komen, dat dan soort bandjes dan, zoekt dan, ja. moet, je daar dan moet je daar dus kijken ja, ah, okay. dat is leuk. en uh, hoe bepaal je eigenlijk welk nummer als een uh, singeltje moet uitkomen uh, of verschijnen nou, we hadden er maar eigenlijk uh, ja, vijf, uh, eigenlijk vier, want die één is een intro. Mm -hmm. um, dus we hadden niet heel veel, heel veel keuze. <laughs> nee. En we willen eigenlijk zoveel mogelijk, uh, wat ik bij Ecosite ook al vertelde, van die videoclip en die lyric video. Uh -huh. Je moet beeldmateriaal erbij ja. hebben nowadays. Dus ja, we hebben klopt. gewoon bij al onze nummers: uh, we hebben twee videoclips: eentje voor Shadowwork, eentje voor Mimic, een lyric video voor Frenzied en een AMV-anime-music video voor The Blade itself. Uh, okay. Gemaakt om okay. gewoon zoveel mogelijk video-content te maken. Ja, dat, uh, en uh, dat in short-form content weer op je social media te zetten. Om ja. gewoon uh, ja, zoveel mogelijk aandacht ermee te krijgen en zoveel mogelijk content om je nummers heen te maken. Ja. Zodat je steeds nieuwe mensen kan bereiken. Ja, precies. En waar, waar staat AMV voor? Uh, anime Music Video. Oh, Anime dus Music Dus dat is. Uh, oh, ja. okay. yeah. Anime ja. uit Japan ben ik zelf ook erg ja. fan van. Komt okay. ook al veel terug in Dieproet hoor, dat, uh, dat soort dingen. Dat is ook weer een van de inspiraties ja, die ja, voor Dieproet. Ja, Oké. Uh, je koos voor jullie de EP dus voor het uh, nummer Frenzy om als single uit te brengen. Welk aspect in het nummer was bepalend dat dit uh, single moest worden? Hmm, nou ja, ik denk wat ik net zei, ik denk niet zo heel erg veel. Ik, uh, we wouden de eerste twee nummers zoals Mimic en Frenzy mm -hmm. beginnen gewoon gelijk. Dus, ja. dus als je zet hem aan en dat nummer begint... knalt nou, uh, gelijk. Ja, precies. Dat was, uh, dat was voornamelijk... Uh, denk, te, ik denk, ik, denk Ja, precies. Zodat je, zodat je niet uh, boord bent om, het, om nee. de intro te skippen bijvoorbeeld. Of dat je nee. denkt, ah, ja, dit duurt te Mensen lang. Ik ga door. Ja, TikTok kort, brein. Uh, <laughs> ja, Ja. Dus uh, nee, <laughs> ja, het vandaar uit. Mimic en Frenzy het eerst. Ja. En dan dat je hopelijk wat mensen vangt om je andere uh, nummers te gaan luisteren. All right. Nou ja, dankjewel voor je toelichting. We gaan er dus nu naar luisteren. Aansluiting draai ik de eerste single tevens titeltrek van jouw andere deathcore band. Uh, Columbia Nektij, afkomstig van de nieuwe EP Sovereign of Dawn. Dat is op 13 april is verschenen daarover uiteraard zullen ik meer.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 En dat was dus de titeltrack, Sovereign of Dawn van de derde. En een gelijknamige nieuwe EP van Columbia Nectie. En ik zit hier vanavond dus met Stan Govers. De zanger van alle bands die vanavond voorbij komen. Inmiddels uh, van twee bands. En waar ik met hem over praat. Uh, Sten, jij ja, ja, bent natuurlijk behoorlijk actief. Uh, voorheen dus drie bands. Uh, Columbia Nectie dus uh, niet meer inmiddels. Uh, eveneens een deathcore band. Uh, dat was dus de derde band van, uh, waar je uh, zanger van bent. Uh, ja, hoe uh, is het allemaal zo gelopen voor de luisteraars dat je daar niet meer... Uh, uh, zingt. Uh, nou, het is sowieso niet mijn uh, originele project. Althans, nee. ik ben geen origineel lid van nee, Colombia. Kan er later bij. Later bij inderdaad. bijgekomen ja. inderdaad. Mm -hmm. uh, deze EP gemaakt. Ja. Eén uh, showtje gespeeld in Tilburg. Little Devil was wel echt. Was heel erg vet. Ja. Uh, heel erg van genoten. Maar ja, toch het gevoel dat het ergens. Uh, Stagneerde dit, uh, dit, dit project. Ja. En uh, ja, dan, dan voelt het toch gewoon een beetje alsof je ergens energie in aan het stoppen bent. Uh, wat je misschien beter ergens anders in kan stoppen. Ja. En uh, ja, dat de rest dan. Uh, waar, waar ik niet zoveel aan heb en de rest dan ook niet. En ja, uh, ja en je, je doelen zijn dan niet gelijk, zeg maar, als band. Ja. En dat, is, uh, dat heb ik net ook al even genoemd bij Ecoside. Mm -hmm. dat iedereen gewoon met zijn neus dezelfde kant op staat. Ja. Is gewoon het allerbelangrijkste ja. om in je band te hebben. Ja. Gewoon iedereen moet uh, één kant op kunnen kijken. Met z'n ja. allen. Dat is ook het moeilijkste. Van is in een moeilijk. band zitten. Ja. Uh, maar dat is ook wat ik net vertelde. Van, van Deep Root. Daar slaan we elkaar de hersens af en toe in. Over ja. wat we moeten doen. Maar ja. dat is wel voor... Het goede doel, of zeg maar, of ja, ja. waar we allemaal heen willen, zeg ja, ja. maar. We en allemaal en, dezelfde en, doen. Ja, ja, en en de, dat dat telt gewoon heel erg mee. En dat, dat had ik gewoon niet meer uh, bij Columbia Nectar zodoende. Ik ben wel heel trots op de EP die we gemaakt hebben. Ja, en uh, ik wens de, de guys ook gewoon het allerbeste toe en een, een super vette zanger waarmee ze gewoon veel kunnen spelen en, ja. uh, en, en veel kunnen doen. Dat is helaas alleen niet meer met mij. Nee. Dus we ja, zijn uh, verder wel gewoon goed uit elkaar gegaan. Uh. Ja, ja, in principe wel. We hebben gewoon een hele vette plaat gemaakt. Uh, ja, waar we gewoon zeker. allemaal trots op zijn. Uh, dus uh, ja wat dat betreft uh, heb ik een mooie tijd daar gehad. Maar het is nee, gewoon nee. voor mij uh, nu tijd om gewoon uh, te, te, te het Drie mensen hebben ook al veel. Dus, ja, ik wou uh, net zeggen. Dus ja, dat dat, uh, een... En het is op, allebei uh. Deadcore ook. En uh, oh. ik ben vanaf het begin bij side. Ik ben vanaf het begin bij Deep Root. Dat is, dat is voor mij natuurlijk ook echt, echt mijn kindje. Ja. Uh, en, ik, en ik kom later bij Columbia Necktie. En ja. Uh, ja, als je dan minder gemotiveerd bent. dan uh, dan moet je zelf niet langer voor de gek houden, nee. denk ik. En je andere bandleden ook niet. Dus uh, nee. zodoende. En uh, wanneer kwam je precies bij de band? Uh, dat is ook alweer twee jaar geleden, hoor. Twee jaar geleden. Zeker, ja. Ja, ja, ja. Want uh, deze EP is uh, 13 april, zijn we net, uitgekomen. Ja. Uh, maar ik zat daarvoor al twee jaar bij de band. Okay. Dus we hebben echt uh, twee jaar keihard gewerkt uh, aan deze EP. En uh, ja. proberen een showtje uit te krijgen. Die hebben we 14 juni pas gespeeld. Dat live en uh, ja. Nog niet zo heel lang geleden, inderdaad. Ja. Maar uh, ja, daarna was het voor mij, het liep het, het, uh, wel een beetje op zijn einde, zeg maar. Ja. Uh, na, na best wel een lange tijd al. Oké. Okay. En wanneer heb je de knoop doorgehakt? Onder? Uh, een paar weken geleden. Een paar weken terug. Ah, okay. Ja, ja. ja. ja. Nou, goed. Uh, sommige keuzes, uh, ja zijn moeilijke keuzes. zijn ja, moeilijke keuzes, inderdaad. Maar uh, uh, wel het beste geweest, inderdaad. Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. denk het ook. Uh, en ja, hoe is het uh, verder om muzikaal zo actief te zijn? Is het uh, goed te combineren met je werk? Wat doe je trouwens? Ja, zeker. Ik, uh, ik maak podcasts en uh, audioboeken. Mm -hmm. uh, heel leuk. Daar blijf je toch ook gewoon een beetje met geluid bezig en zo. Ik, uh, ja. ik heb geluid gestudeerd ook. Dus uh, vandaar ook dat ik dus uh, helemaal zelf geproduceerd heb. Ja. Uh, nieuwe single van Eepsite heb ik niet zelf geproduceerd. Deep Root ook niet overigens. Ja. Maar uh, nee, het is... Het is zeker goed combineren. Okay. Uh, en ook uh, zo dat ik ja, toch op mijn werk ook nog wel wat uh, expertise mee kan nemen weer in mijn muzikale carrière, ja, zeg precies. maar. Dus, dus dat is heel leuk. En uh, het, is, het is gewoon tof om zo actief te zijn in een community die ook nu zo leeft mm -hmm. na COVID. En uh, mm -hmm. na nou, eigenlijk alles uh, wat er in de wereld allemaal is gebeurd is, heb ik het eigenlijk nog nooit zo hecht gezien. Nee. Qua bands van de old school die heel elitair waren tegenover de metalcore en de deadcore. Uh -huh. is die lijn is helemaal weg. En ja. iedereen support gewoon elkaar en iedereen maakt content. Of het nou drumcovers zijn of, of gitaarcovers. Dus ik maak zelf vocalcovers op mijn ja. Instagram en... Uh... Ja, het is gewoon leuk om met, met mensen van, uh, ja, van Groningen tot Brabant, zeg maar, in een soort uh, Nederlandse community van ja. metal te zitten. Ja, dat is super gewoon fest. super tof. Dat, ja. vind, dat vind ik zelf ook het allerleukste. Weet je? Dan kan je in, in twee bands zitten of in vier bands zitten, maar gewoon ah, met, ja. met iedereen met, dat doen. Weet je? Met, ja. Ook al zit je niet in een band, zeg maar. Zelfs nee. fans uh, die gewoon echt wel connecten ja. uh, met, met, met bandleden. En gewoon, dat is mooi. Ja. Ja, en elkaar ook opzoeken. Weet je? Of je nou in ja. Utrecht speelt of je speelt in Tilburg. Je ziet ja. dan dezelfde de mensen, weet je. Ja. En dat is gewoon een Dat is mooi, inderdaad. Super loyaal. Ja, zeker. Ja, dat is echt ja. metal gewoon. En dat vind ik ook het mooie inderdaad aan metal. Dat ja. we gewoon allemaal, we zijn allemaal uh, vreemden van elkaar, ja. maar ook eigenlijk weer allemaal vrienden. Ja, ja, Maar absoluut. we komen allemaal met één doel natuurlijk naar zo'n concert. Uh, ja. Een avondje lekker losgaan ja. en, uh, met, ja, met muziek. Precies. Is, uh, ja. De morspit in. De morspit in, inderdaad. Ja. En dan na, na afloop uh, lekker een babbeltje met de ja. bandleden maken of een drankje doen of wat dan ook. Weet je, Dat is mooi aan metal. Ja, absoluut. Ja, ja, het, het, wel, is, ja. het is echt de, de, de, de broederschap. En ik, ja. ik voel me ook gewoon... Uh, ik heb een tijdje niks gedaan met metal. Ik bedoel, EcoSite is net weer terug. Mm -hmm. uh, Deep Roots is net begonnen. Uh, ja. Die plaat van Nectar is nog niet zo lang uit. Uh, dus ik ben, ik ben zelf ook weer net weer een beetje een soort nieuweling in de scene. En het, ja. het is gewoon echt uh, geweldig om, om de support gelijk van mensen te hebben. Ja. En wat je erin stopt, krijg je ook terug. Weet je ja, wel? Van een, beetje een soort wederzijds respect ook ja. en zo natuurlijk. Maar uh, support elkaar. Weet je, ik heb nu een shirt van, van, van Distant aan. Dat zijn down, al ja. iets uh, grotere jongens natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, ik heb ook uh, shirts van, uh, van Reaching as We Fall. Ja. Uh, weet je, dus, het uh, uh, uh, ja. Het zijn gewoon, zijn gewoon super vette bands. Ja. Het ze zijn allemaal super vette bands. Kenyan uh, Literature. Hebben al vette core bandjes allemaal. Ja, uh, dat is dan een leuke Het leeft. om ze te supporten. Ja, ja, zeker. Ja, uh, nou ja, zoals gezegd, uh, jullie JP is dus sinds. Uh, 13 april uit. En draaide ik net de titeltrack hiervan uh, dat de maand daarvoor als eerste single verscheen. Hoe omschrijf je de muziek van Columbia Necktie in vergelijking met jouw eigen bands, EcoSide en Deep Root? Mm, ik denk Columbia Necktie uh, ben ik ook niet de main songwriter in geweest. Maar hij nee. is denk ik meer geïnspireerd op de sound van Tiredest Murder, Fit for an Autopsy. Oh, ja. Weet je, de iets uh, grotere deadcore bands mm -hmm. denk ik op het moment. Iets meer ja. standaard deadcore uh -huh. dan Deep Root bijvoorbeeld. Ja. Uh, en er zit gewoon hele grappige samples in. We, dus we komen heel serieus over met die bands, maar er zit een sample in van de film uh, Ant's Dream. Dreamworks film uit, oh. de, uit de 90's. dat is echt heel stom. Het zit in het nummer uh, Obsidian, okay. maar uh, ja, dus we zijn een beetje een uh, soort half melig, half niet. En ja. uh, we hebben uh, wat is dat? Twee videoclips uh, hebben we voor uh, voor voor de EP gemaakt. Ja. en uh, ja, het is, het is iets meer uh, doorsnee deadcore ja. uh, dan Deep Root, en dat was voor mij ook wel een leuk verschil om te hebben nog uh, ja, in de muziek. Ja. Oké. Okay. En uh, nou, jullie opereerden vanuit Amsterdam. Uh, was dat ook waar jullie uh, oefenden? Nou, ik of, moet je heel eerlijk zeggen dat we oh, Amsterdam gewoon opzetten omdat het Amsterdam Oh, oké. Okay. Ja, ja zeg, ik kom zelf natuurlijk uit Haarlem. Ja, ja, uit Haarlem, uh, Haarlem uh, en de misschien... rest van de band kwam een beetje uit de buurt van Amuiden. Oh, maar okay. het is van ja, of je nou uh, Amuiden-based deathcore neerzet of Haarlem-based deathcore. Ik bedoel uh, ja. voor die buitenlanders is Amsterdam uh, ja, natuurlijk uh, ja. het meest herkenbaar. Dus. herkenbaar en het ja. ligt in de buurt, hè. Weet ja, ja. Ik, ik werk ja, in Amsterdam, dus. Ik kom er vaak zat en we hebben het er gewoon voor gekozen om, uh, om Amsterdam als uh, thuisbasis neer te zetten. Oké, okay, jullie uh, opereerden vanuit waar? Dus aan Muiden? Aan Muiden, ja. Aan Muiden. Okay, ja. En dan hadden jullie een oefenruimte of een ja. videootje? Ja, met okay. Dieproute zitten we ook in die oefenruimte. En dezelfde dus, uh, oké. Okay. Ja, dus okay. dan uh, daar repeteren we ook. Ja, ja leuke ruimte. Het ja. is gewoon goed. Uh, ja, het is in de Tweede Wereldoorlog bunker. Oh, lach. Het is lekker ja, uh, esthetisch nou, ja. voor de ja. band. Uh, echt ja. wel heel metal. Dus, ja, inderdaad. Uh, het ja. Ja, nee, is, ja. is, is geweldig om gewoon uh, je eigen plekje te hebben. Mooi. Ja, zeker. Dus, uh, best wel lastig lijkt me om een uh, goede plek te vinden. Ja, uh, ja, zeker. Teken. Er zijn ook al uh, in ieder geval... Uh, nou ja, die gasten van Nectar zaten er al. Ja. Dus ik kwam daarbij en toen uiteindelijk uh, ja, was het een beetje hoop op een soort openingsslot. Zodat we nog met een andere band erbij uh, konden. Ja. En dat was Deep Root in, in ah. dit geval. En met EcoSite uh, repeteren we nog. Eigenlijk al over de place. Oké. Okay, dus maar dat is meer plug-and-play. Dus, ja, uh, dus ja, met een necktie en, uh, en Deep Root waren allebei een backing track. En dan uh, heb je toch je eigen apparatuur. En, ja. en veel apparatuur ook. Dus Neodig, uh, ja. ja, dus dat is wel fijn als je dat dan allemaal op één locatie kan laten. Ja, precies. Anders moet je dat altijd heen en weer. Uh, ja, ja, precies. En rijden. Dat maar doe ik al genoeg op... bij gigs. Ja, precies. <laughs> uh, nog even terug naar de EP. Dat is dus, uh, zes songs bevat. Uh, wat kun je me vertellen over de lyrische inhoud, uh, schrijf- en opnameproces? Uh, heel erg anime-geïnspireerd eigenlijk. Okay. Dat wou de boys helemaal niet horen. Nee. <laughs> maar dat, uh, Die waren we we Mochten ze me nu meeluisteren, Het is allemaal anime. Oh, ja. <laughs> nee, zeker Sovereign of Dawn. Het is ja. zelfs geïnspireerd op een anime made in the biz. Okay. Uh, vind, vind ik een, een van de beste animes uh, ooit gemaakt. Ja. Uh, heel vet. En, uh, ja, en er zit een beetje Warhammer in. Eigenlijk een beetje van alles. Ik hou gewoon heel erg van... Een beetje met Deadcore. Gewoon de, de, de Doomsday setting. En het ultra heavy... Het uh, melancholische, dramatische, uh -huh. alles gaat kapot. Uh, apocalypse. Oh, ja, ja, ja. Uh, het is wel een beetje doorsnee, maar ik uh, weet Zeker, het uh, is heavy. Ja, daar gaat het om. Precies, ja, zeker. Het belangrijkste aspect. Uh, Inderdaad, ja. En natuurlijk. bijna onverstaanbaar. Dus. Ja, <laughs> <laughs> dat is ook wel een dingetje. Uh, de band uh, heeft tot nog toe uh, met en zonder jou als zanger drie EP's gereleased. Columbia Nectar 2016, Retribution uit 2019 en The Sovereign of Dawn uh, van dit jaar. En zijn er ook plannen voor de release van de eerste volwaardige langspeler? Nou, ja, je hebt nu waarschijnlijk niet zoveel... Uh, nee, we, ja, weet, weet ik eigenlijk, weet ja, ik weet eigenlijk niet. niet ja. dat we, we wouden dit eerst wel een album maken. Ja. Uh, maar we, we hadden hadden ook wat meer nummers. Alleen uh, we hebben er uiteindelijk gewoon toch voor gekozen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als met Deep Root. Hè? Dat mm -hmm. kort maar krachtig. Gewoon dat gewoon... Het moet gewoon beuken. En ja. het moet gewoon hard zijn. En zeker necktie. Het was ook... wel hadden gewoon te veel nummers. En mm -hmm. het leek te veel op elkaar. Dus we hebben wat dingen in elkaar gerusteld. Ja. Uiteindelijk werd het toch een EP van zes ja, nummers. nummers. Oké. Okay. Dus ja. En uh, terug naar jouw projectje natuurlijk. Wat kunnen de mensen in de toekomst verwachten van uh, Deep Root? Van Deep Root. Uh, sowieso live shows. Eind van het jaar. Ja. November. En een hele vette, dikke spingel die er nog uitkomt. Hopelijk oktober. Oké. Okay. Met een videoclip ook. Oh, en een hele vette oh, guest oh, no, no. vocalist. Ah, en oh. meer ga ik niet zeggen. Nee, oké. We hadden het er nog over hebben later. Maar uh, je hebt alweer wat uh, verklapt. Precies. <laughs> je was me weer voor. Uh, op 11 mei verscheen er ook een nieuwe single daarvan. Uh, van je EP. Inclusief videoclip voor Shadow Work. Uh, die ik dus zo direct ga draaien. Een van de groovier nummers op dit album. En een clip waar jullie al spelend te zien zijn in een donkere grote ruimte. Yes. Inclusief gebruik van effecten. Uh, wie kwam er op het idee voor deze videoclip? Uh, eigenlijk met z'n allen ook. Echt okay. met z'n allen elkaar's hoofd erop gebroken. Om gewoon een vette locatie te vinden en in een vette beetje idee voor de clip al uh -huh. zeg maar echt paars is onze meekleur, ja. kleur dus dat, paars, ko dat komt weer de hele weer tijd weer, weer een beetje ja. terug en uh, ja shadow work inderdaad je zegt het al is echt een van de van de groovier nummers uh -huh. uh, gaat leerys wat meer over, uh, over het innerlijk shadow work staat een beetje voor het, het werk wat je doet een soort zelftherapie als het uh -huh. ware uh, daar staat het een beetje voor maar ja ook weer in het hele digitale aspect en dat uh -huh. een uh, beetje end of the world en van alles komt er weer in terug maar uh, het is, het is mijn favoriet van de EP in ieder okay. geval. Nou, We gaan hem uh, lekker luisteren. Dankjewel. Uh, en aansluitend uh, krijg je dus de single Cloak en te horen. De laatste single van EcoSides. Aankomende nog aan te kondigen album. Tot zo. Ja, Cloak Dagger dus van Stan Govers Ecosight aansluitend op Deep Root met Shadow Work. En mocht je net pas zijn gaan luisteren, dan kan ik je vertellen dat Stan Govers hier aanwezig is bij Play It Loud. En we praten hier helemaal bij over zijn muzikale projecten, oldschool death metal band Ecosight en bij de deathcore bands Deep Root en Columbia Necktie En we zijn alweer bijna aan het einde gekomen, dus als je net pas hebt ingeschakeld, dan heb je een heel groot deel gemist. Uh, time flies when you're having fun, maar ik heb nog twee nummers voor jullie in petto. Allereerst, Stan, is er al wat bekend over een nieuw album, of eventueel EP. En kun je me daar al wat over vertellen? Je had het al wat uh, tipjes uit, uh, opgelegd. Maar dat is het eigenlijk wel. ik. Ken, maar meer wil je het niet ja, vertellen. Ja, ja, ja. Van, uh, van Deep Root komt zo'n ja. single aan. Ja. Uh, en zijn we denk ik weer druk... met een nieuwe EP. Ja. Voor begin volgend jaar ergens. Okay. En met EcoSite hopen we nog dit jaar... Een EP te releasen in de stijl van wat je net gehoord hebt. Van Cloak and Dagger. Iets meer de hardcore kant op gemixt met death metal. ja, dat is een heel En een iets zeker, ja, ja. zeker een iets andere sound dan, mm. uh, dan Metamorphosis weer. En vandaar ook de remasters. Dus we wouden dus echt een beetje warm maken voor dus Cloken Dagger. Ja. En wat er allemaal aan zit te komen. De volgende single heet Pennants Willen we in ja. Augustus release. Oké, okay, ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Heel goed. Pennens? Dus oké. Okay. En, um, en wat kun je me daar verder over vertellen? Over de mm, Ik denk dat de nieuwe. EcoSight iets minder sci-fi is. En mm -hmm. iets meer... Uh, Cloak and Dagger was heel erg... Uh, eigenlijk wat er allemaal na COVID... En met de oorlogen... Uh, uh, iets meer politiek gericht, denk ik. Mm -hmm. en Gewoon de, de staat van de wereld. De Cloak and Dagger tactics. Die uh, wereldleiders gebruiken om elkaar onderuit te halen. Uh, ik denk een beetje dat. Uh, Penance is iets meer persoonlijk nummer over verwerking. en dus ja, EcoSite wordt iets persoonlijker, denk ik. Okay. En iets uh, gaat een iets andere lyrische kant op. En ook ja. een muzikaal een hele andere kant op dan uh, wat mensen misschien gewend zijn. Maar tot zover Cloak Dagger valt goed in de smaak. Ook ja. live heel leuk om te spelen. En ja. Uh, ja, het einde gaat, uh, gaat, gaat wild ook live. Dus uh, ik ben wel benieuwd wat de reacties gaan zijn ja. op de volgende plaat. Anders ik wel. We zijn benieuwd. Uh, Cloak Dagger klonk sowieso al uh, super vet. Uh, die werd dus uh, goed ontvangen, uh, Cloak Dagger. Dus, ja. Ja. ja, zeker. We hebben de denk de ik... Uh, ja, we hebben een paar keer live gespeeld. Mm -hmm. uh, views gaan hard, streams gaan hard. Hadden we zelf ook niet verwacht. We dachten ja. eigenlijk dat die weer een beetje dezelfde uh, ja, reactie zouden krijgen... als onze vorige attempt om iets mm -hmm. moderners te gaan maken. Ja. Uh, maar deze viel eigenlijk heel goed in de smaak. De, uh, en ik denk ja. dat die remasters gewoon heel erg geholpen hebben... om mensen ja. een beetje warm te maken daarvoor. Ja. Maar ja, live vinden mensen het ook een, uh, een lekker nummertje. Hij is iets dynamischer ja. dan, de, dan de metamorphosis... wat mm -hmm. toch iets meer trash dead metal is. Ja, zo, het is uh, vaak wat een beetje... Het is gewoon snel... En met, peuken, met, met weinig als, breaks ja. inderdaad. En uh, Cloak iets dynamischer. Ja, en ja. ik denk dat de nieuwe plaat ook iets dynamischer wordt. Oh, okay. Met iets meer breakdowns. Nou ja, goed. Ik ja, ben benieuwd. Uh, we gaan hem uh, zeker draaien als hij uitkomt. Uh, wat er net al over gaat. Dus uh, misschien kan je hem ook uh, aankondigen tegen die tijd. Of een andere single. Ik hoop het wel. Dat zou leuk zijn. Uh, dat is mogelijk. Hè. Dus uh, heb je een band. Uh, je wil je eigen nummer aankondigen. Dan kan dat. Voor Play It Loud Dutch Fury. Door middel van een voice memo in te sturen. Dan kan je je eigen nummer dus persoonlijk uh, aankondigen. En wat je er zelf over wil vertellen. Dus, uh, maar meer informatie kun je dus vinden op de website of de Facebookpagina. Play it loud at ZFM Zandvoort. En alle inzendingen zijn natuurlijk hartelijk welkom. Uh, nou, we gaan gauw door naar de laatste twee tracks van vanavond. Beide de nieuwste singles van je andere bands. Uh, we beginnen met Abyssal Mall van Columbia Necktie. Dat 30 mei werd gereleased op alle bekende streamingkanalen. Tevens de tweede single van de nieuwe EP Sovereign of Dawn. Deze geen maand later dan de EP-release. Is dat uh, bewust gedaan? Ehm... Uh... Nee, dat is eigenlijk een keuze, denk ik. Allemaal gewoon een soort democratische keuze... dat we okay. hebben gedaan, ook uh, voor deze single, ja. Oké. Okay. En uh, ook weer een, een videoclip gemaakt. Ja, En ineens ja, ja. via Flame Zeker. Worldwide. Uh, yes. Ja. En hij heeft deze video nog veel uh, views weten te behalen? Ja, ja, op zich. Ja? Op zich een hele leuke thumbnail van, uh, van mijn gezichten die heel erg hard in hem like aan het brullen is. Dus uh, mm -hmm. ik hoop altijd dat uh, gezichten werken altijd op social media. Dus ja, dat is leuk. Hij heeft uh, meer views dan de vorige clip. Dus, Oké. Okay. En, en, en welke clip van al je, van, je uh, van de best bekeken? Weet best je bekeken? Ja? Uh, misschien die een wel. Even? Misschien op Bissel Mal wel, ja, denk ik wel. Ja. ja, denk het wel. Je had al de, twee, de nummer twee al genoemd. Dus dit is dan wel de nummer één, denk Ja, dat denk ik wel. In ieder geval qua views wel. Ik denk... Qua streams misschien ja, de, de dieproet misschien het hardst gaat op het moment. Ja, het is je moet het allemaal afwegen. Elkaar nu door een competitieve wedstrijd tussen al die mensen. Nee, het is allemaal hartstikke leuk. En het ja, is wel grappig ja. om te zien wat aanslaat en wat, wat niet aanslaat. En het uh, dus, ja, en je doet het allemaal samen en voor joh. elkaar. Nou, maar op. En uh, even wat betreft de, de single en de titel ervan, uh, waar gaat het best wel mal eigenlijk over? Uh, dit is echt heel erg doorsnee Deadcore. Dit is echt. Uh, ik die gewoon de meest funstige lyrics aan het schrijven was. Ja. Uh, een vies woord voor de, voor de titel. En uh, bam, klaar, ja. rammen, beuken. Okay. All nou, We gaan er lekker aan luisteren nu. En dan zijn we alweer toe aan de nieuwe single van Deep Root. En daar zijn we daarna weer terug voor het slotwoord. De favoriete muziek elders nooit gedraaid, Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. En tot slot vanavond horen we nog de laatste single... The Blade Itself van Deep Root natuurlijk. Het nieuwe deathcore project van zanger Stan Grovers. Afkomstig van het debuut EP. Vernoemd naar de band. Uitgebracht op 20 april. Wat is hier eigenlijk jouw favoriete persoonlijke track van... Van Deep Root. Ja, um, was het Shadow Work. Ik vind inderdaad, al, maar, uh, maar ik vind deze ook heel vet. He? Voor, voor, het, voor, het, voor het einde. Voor het einde, ja, ja, zeker. Heerlijk, heerlijk. Grunts gewoon. Houd ja, ik echt, uh, hou ik echt van lekker slomen, traag en beuken. Ja, oh. inderdaad. <laughs> uh, had je al uh, optredens gedaan met deze band? Uh? Nee, nee, nee, oh, nog niet. Nog we zijn niet. Uh, druk bezig met uh, op eind van het jaar mikken. Ja. Uh, dus hou je ogen open voor een datapie in november en misschien oktober. Okay. En anders zijn we al aan het kijken voor begin volgend jaar in ieder oh, geval met diephoed. Dus uh, hou je ogen open. Er zit wat uh, in, het, uh, in, in het wat, zeg maar. Zeker, ja. Yes. ja, ja absoluut. En, uh, en staan er binnenkort nog optredens gepland met de andere bandjes? En ja, ik uh, moet... Uh, aankomende zaterdag val ik in voor de zanger van Braces in oh, ja. Eindhoven. Ja. Uh, die zanger is helaas geblesseerd, dus uh, ik heb even wat nummertjes moeten leren. Okay. Dus als je uh, mij wil zien, dan kom dan 20 juli naar Café Jack in Eindhoven. Ja. 11 augustus speel ik met EcoSite in de Musicon. Ja. En dan daarna gaan we met EcoSite... Uh, over de grens naar Duitsland en ja, België ja. en Luxemburg. Dus dat is misschien voor de Nederlandse luisteraar iets te ver. Ja. Uh, en er komt een kick in het slagduister aan voor Ecosite eind van het jaar. Oh, kijk, dat is dichtbij. Dat is dichtbij. Die weet, ben ik daar ook wel bij. Gezellig. Dat zou ik wel vet vinden. En uh, tot slot mijn uh, laatste vraag. Wat zijn de plannen voor uh, de toekomst met jouw bandjes en wat hoop je te bereiken? Ik hoop in ieder geval wat meer alms te produceren met de band. Ja. Zowel met Diepoed. En EcoSite... hoop ik echt wel weer een, een lang speler te gaan maken. Uh, dat zou ik heel tof vinden. Ja. Uh, grotere shows spelen, uh, meer in het buitenland spelen. Okay. Uh, meer festivals pakken en dat meer goed. muziek maken. En meer met andere vette bands spelen uit Nederland, nou, zoals eigenlijk. Storm of Oblivion, Sugar Spine. Uh, Changing Tides, Brazis, Obstructor, Nights of oh, wow. Maria's Alter. Zoveel mogelijk. Yes. Dus zoveel mogelijk vette bands. Ja, ja. Boek deze gast, boek de bands. En, uh, Zeker. Ja, super. Hartstikke bedankt. Ja. Uh, heel veel plezier en uh, succes uh, gewenst uh, met uh, de komende periode. Je bent en uh, je carrière Thank en je al. optredens. Uh, onze tijd zit er helaas wel weer bijna op voor vanavond. Ik hoop dat je het leuk vond. Heel erg leuk. Super. Dat ik, ik ook. Onwijs blij dat je er was. En uh, lekker gepraat met jou. Um, en uh, wel thuis voor straks uiteraard. Genoeg, uh, gelukkig hoef je niet ver. Um, luisteraars, jullie ook weer bedankt uh, voor het luisteren vanavond. Ik hoop dat jullie net zoals Stan en ik genoten hebben van de muziek en het interview. Volgende week ben ik er weer met de tweede uitzending van mijn allernieuwste aanwinst van Play It Loud Rise. Waar ik aandacht heb voor de relatief onbekende en nieuwe internationale metalbands. Ik zal rond de klok van half tien een telefonisch interview hebben met zangeres... Vellen van de Amerikaanse moderne, trash-georiënteerde, melodieuze metalband. Uh, Imagine met 3 J's. Alle reden om er weer te luisteren. Fijne resterende avond gewenst. En zoals altijd, eindig ik met de vaste woorden. Nah, Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.